Hans Nijland, we werden een beetje opgeschrikt vanavond door een om op divisie live. Al langer volgend jaar trainen bij FC Groningen. Ja, of Leo Beenhakker, of Louis van Gaal. Of, uh, ja, ja kijk, al die onzin, daar doe ik niet mee. He, dat is speculeren en dat heeft ook helemaal geen zin. Het is heel simpel, wij hebben uh, Maaskant als trainer en uh, Robert Maaskant in de directie van FC Groningen hebben... ...naar elkaar toe uh, heel duidelijk een afspraak. en Dat wil zeggen, het moment waarop wij elkaar uh, helder en duidelijk maken uh, en wat we gaan doen... En uh, daar is geen enkel, uh, geen enkel misverstand over. En uh, ja, daarover brengen we verder ook niks naar buiten. Uh, wij hebben geen haast, Maaskond heeft geen haast. Uh, we zitten midden in de competitie. De nieuwe competitie start pas weer, althans de voorbereiding in juli. Ja, en dan staat er een trainer voor de groep. En of dat nou Maaskant is of een andere trainer is, we zullen het zien. Waar komt het gerucht aan vandaan? Ja, dat weet ik niet. Dat, uh, uh, kijk, uh, in onze wereld heb je elke dag uh, geruchten. Ja. Uh, en, en, en, en, en dat zijn geruchten van dat ik bij de burgemeester op de een alarm heb dat zou hebben tot, <laughs> eh, wie en wat de trainer wordt, wel of niet doorgaan maaskans. Ja, en dat begrijp ik ook wel hoor, dat gespeculeerd zal natuurlijk ook, ook blijven. En net zolang dat er nog geen, geen duidelijkheid is, nou ja, daar hoort er ook allemaal een beetje bij. Daar kunnen wij prima mee, mee, mee omgaan. Ja. Wanneer ga je uh, gaan jullie een beslissing nemen dan wat jullie volgend jaar gaan doen? Je nee, er iets over te nee, er hebben we zeggen? Nee, dat uh, maatskapen bij dat met elkaar op het, het moment hè, dat we elkaar duidelijk hebben verschaffen, met elkaar hebben afgesproken, en daarover breng ik absoluut niks naar buiten. Maar je, je kan dus niet zeggen voor eind april zitten we weer voor tafel of Nee, nee, nee, nee, dat kan je moet jezelf niet op, opjagen. Er heeft even geen enkel zin, dus dat doen we niet. Oké. Okay. Ja. Succes. Oké. Okay.